8 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Tweede Kamer maakt zich op voor debat met Rutte. Geen voorverkiezingen bij PvdA voor lijsttrekker. En fors minder doden door mazelen. Premier Rutte gaat vanmiddag in debat met de Tweede Kamer... over de val van zijn kabinet. Gisteren diende Rutte zijn ontslag in bij koningin Beatrix... vanwege de breuk met gedoogpartner PVV...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 Het hoofdbestuur van de VVD heeft, zoals verwacht, Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker. Er kunnen zich nog wel tegenkandidaten melden. De deadline hangt af van de verkiezingsdatum. De PVDA houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen. In januari nam het PVDA-Congres een voorstel aan om niet-leden tegen een kleine vergoeding te laten meebeslissen over de lijsttrekker. Maar nu vindt het partijbestuur het te kort dag voor zo'n verkiezing. Wel komt er intern een verkiezing als zich een kandidaat meldt... die het wil opnemen tegen partijleider Samson. De val van het kabinet heeft een negatief effect... op de Nederlandse kredietwaardigheid, zegt kredietbeoordelaar Moody's. Het bedrijf waarschuwt in een rapport... dat er snel politieke zekerheid moet komen. Volgens Moody's heeft Nederland een lange traditie van begrotingsdiscipline, maar is er nu onzekerheid over het toekomstige beleid. De kredietbeoordelaar is ook bang voor de gevolgen in Europa, als Nederland zich niet aan de 3 norm houdt. Het bureau zegt dat Nederland in Europa een slecht voorbeeld geeft als het tekort verder oploopt. KPN blijft veel last houden van smartphones en het mobiel online zijn van consumenten. Daardoor wordt er veel minder gebeld en ge-sms'd. De omzet van KPN daalde met 1,4 procent, maar de netto-winst halveerde naar 288 miljoen. Vooral in Nederland staat de omzet onder druk, terwijl er groei is in het buitenland, vooral in Duitsland en België. Het telecombedrijf ziet 2012 als een overgangsjaar waarin het bedrijf wil investeren en inspelen op de veranderende consument door bijvoorbeeld andere mobiele abonnementsvormen aan te bieden. Minister Schultz van Hagen wil van ProRail weten of er op het spoor vergelijkbare situaties kunnen voorkomen als bij het treinongeluk in Amsterdam van zaterdag. Het voorlopig onderzoek blijkt dat de Sprinter vlak voor de botsing met de Intercity een rood sein heeft gemist. Dat kon doordat er een verouderd beveiligingssysteem werd gebruikt, waarbij de trein niet automatisch remt als die minder dan 40 km per uur rijdt. De minister wil daarom dat wordt uitgezocht of een nieuw systeem versneld moet worden ingevoerd. VN-chef Ban Ki-moon heeft eind deze week voor het eerst een ontmoeting... met de BMS-oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Hij bezoekt Burma op uitnodiging van de president. Suu Kyi werd begin deze maand bij verkiezingen in het parlement gekozen... maar weigert de eet af te leggen. Ze dus is het oneens met de tekst van de eet. VN-chef Ban verwelkomt de positieve internationale reacties... op de veranderingen in Burma. Hij vindt het bemoedigend dat Europa de meeste sancties... tegen het land gisteren heeft opgeheven. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren fors afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal mazelen doden af tot 139.000. Dat is een daling van 74 procent. Toch is de daling niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Die streefde naar 90 procent minder doden. Volgens het medisch tijdschrift The Lancet is dat doel niet gehaald... omdat er niet goed wordt gevaccineerd in India en Afrika... Daar vallen meer dan 80% van alle mazelen doden. De Venezolaanse president Chavez heeft de staatstelevisie gebeld om te zeggen dat hij nog leeft. In Venezuela waren geruchten dat hij dood was, omdat hij anderhalve week niets van zich had laten horen. Chavez is in Cuba voor een nieuwe behandeling tegen kanker. De 57-jarige president klonk strijdbaar aan de telefoon. De geruchten over zijn dood maken volgens hem deel uit van een psychologische en vuile oorlog. Ze waren zo sterk dat zelfs zijn moeder ze begon te geloven, zei Chavez. De president zei dat hij herstellende is en donderdag teruggaat naar Venezuela. In de kleine comedie in Amsterdam heeft dokter Anders P. voor het eerst in jaren weer op het podium gestaan. Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's die een overzicht geven van zijn oeuvre. De 92-jarige zanger, tekstschrijver en cabaretier, die eigenlijk Heinz Polzer heet, trad zelf niet op. Hij zat op het podium en genoot van de optredens van anderen die zijn werk uitvoerden. Onder hen waren Maarten van Roosendaal en Erik van Muiswinkel. Sinds de laatste optreden, in 1996, verschijnt dokter Anders P. zelden in het openbaar. Het weer vanochtend veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt een graad of 13 vandaag. Morgen blijft het buiig, het wordt wel iets warmer. ANB verkeersinformatie. Een goede 160 kilometer file. De opvallende zaken: A2, Eindhoven richting Den Bosch. 10 kilometer na een ongeluk tussen Best-West en Bokstol-Noord. De rijstroken zijn vrij. Verkeer naar Den Bosch kan nog altijd beter omrijden vanaf knopend Waterdorp. En, en rijdt dan via de A58 en de A65. Er is een vrachtauto stilgevallen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoofddorp staat hij op de rechte rijstrook en er staat 4 kilometer file achter vanaf Roelof Sveen. Een ongeluk was er op de A12, daarna richting Utrecht... tussen Zevenhuizen en Reewijk, 6 kilometer... maar de linkerrijstrook is inmiddels weer open. En ook staat er een vrachtauto op de rechterrijstrook... van de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Van Brienenoordbrug. Er staat 3 kilometer file tussen knooppunt Debrechtseplein... en knooppunt Ridderkerk. Door een stroomstoring rijden van en naar Haarlem nu geen treinen. Reizigers lopen daardoor een uur vertraging op.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Gaat niet goed tussen Soedan en zuid soudaan De strijd gaat om olie en aan de grens vallen doden. Correspondent Koet Lindijer doet straks verslag. En de verhoren over de aanpak van de q koortsuitbraak beginnen vandaag. Voormalig ministers Klink en Verburg worden ook gehoord door de nationale ombudsman. En de val van het kabinet Rutte brengt politiek Den Haag in staat van grote verwarring. Als ik de Griekse media was geweest, <lacht> was ik hier ook maar eens even komen vragen. En jongens, gaat het lekker? Nee, het gaat nog niet zo lekker. Zelfs over de verkiezingsdatum is gelijk al ruzie. Zo is dat. De messen worden geslepen. Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat met premier Rutte. Over de val van zijn kabinet, de verkiezingsdatum... en de bezuinigingen natuurlijk voor 2013. Politiek verslaggever Marcel Bril is in Den Haag al vanochtend vroeg. Marcel, de belangen zijn groot, de verschillen enorm. Dat zou wel eens een verhit debat kunnen worden, vermoed ik zomaar. Nou, dat uh, vermoeden, uh, dat ondersteun ik. Ik denk dat het erg stevig wordt. Voor een groot deel is het het begin van de verkiezingscampagne... voor veel partijen, uh, lijkt mij zo. Dus vooral benadrukken hoe het zo fout heeft kunnen gaan en wat zij vinden dat er moet gaan gebeuren. Er zal gesteggeld worden over de verkiezingsdatum, wordt het nu voor of na de zomer en de Kamer en de Premier gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om afspraken te maken voor de begroting van 2013. Een belangrijke begroting vanwege die veelgenoemde Brusselse regels. Gisteren werd er vooral ruzie gemaakt, ontstond er enorm veel onduidelijkheid over van alles en nog wat. Ik ben dus benieuwd of er vandaag wel duidelijkheid komt over hoe het nu allemaal verder moet, want tot nu toe dansen de partijen vooral om elkaar heen om een een strategische positie echt goed te bepalen. Ja, en over die begroting aan Marcel, want uh, geen greintje medelijden... vanuit Brussel, die wil volgende week wel eens een plan zien. Wat is de oplossing? Nou, dat is nog niet zo heel makkelijk om die te vinden. Op dit moment lijkt de zogenoemde Kunduz-meerderheid... de meest haalbare optie. Eerder hebben VVD, CDA en D66 GroenLinks en de ChristenUnie... al afspraken gemaakt over die Kunduz-missie. En nu hebben de drie oppositiepartijen aangegeven... Uh, mee te willen denken voor die begroting van 2013. Maar dat is nog niet zo 1, 2, 3 gebeurd. Want buiten die extra miljarden aan bezuinigingen. waarin het katshuis de hele tijd over gesproken wordt. ligt er ook nog dat vorige pakket van 18 miljard. waar de PVV eerst gedoogsteun aan heeft gegeven. en die nu heeft ingetrokken. Dus dat zal. Puzzelen worden voor Rutte en de Jagen. Maar er zijn al wel wat positieve geluiden te horen over maatregelen die in het Katshuis zijn bedacht. van die drie partijen, die oppositiepartijen die ik noemde. Zo vinden ze het bijvoorbeeld goed dat er eindelijk wat aan de hypotheekrenteaftrek wordt gedaan. Tot voor kort was dat namelijk een taboe voor de VVD. En als de regering de indruk heeft dat er voor grote delen van de Katshuisplannen. wel een meerderheid voor elkaar te krijgen is. dan zou het demissionaire kabinet het bedachte pakket in het Katshuis naar Brussel kunnen sturen. met de mededeling: Wij denken een meerderheid te krijgen. En dan voldoen we heus aan die Europese eisen. Het is dan nog wel even afwachten of Brussel dat gaat slikken. Uh, er wacht dus nog een hele klus waarvan de uitkomst nog maar al te onzeker is op dit moment. Ja, en uh, ja, de verkiezingen uh, dat ze komen is zeker. Maar de, de datum, dat is uh, het, het onderwerp van debat natuurlijk op dit moment. Je zei dat al. Weet je of partijen al druk bezig zijn met de voorbereiding? Want ik kan me voorstellen dat een partij als het CDA bijvoorbeeld... dat daar op dit moment enorme onrust heerst. Ja, nee, alle partijen zijn wel bezig. Ze worden nog wel een beetje uh, nou ja, gegijzeld, min of meer door de onduidelijkheid. Maar er liggen bij alle partijen draaiboeken klaar voor als er onverwachts verkiezingen zouden komen. Nou, die draaiboeken worden op dit moment afgestoft en aangepast. Het VVD-bestuur is ook al heel voortvarend met het aanwijzen van de lijsttrekker. Zoals verwacht moet Mark Rutte dat gaan doen. En uh, wat, wat hem betreft, nou formeel mogen andere kandidaten zich trouwens nog wel melden. Dan de PvdA. Daar is besloten uh, vanwege de korte termijn om alleen een interne verkiezing te houden. Eerst was het de bedoeling dat ook niet leden mochten stemmen, maar dat is blijkbaar te ingewikkeld. En dan het CDA waar je het al over had. Morgen wordt besproken hoe het verder moet. Wat hen betreft moet er een verkiezing komen of een voordracht van één kandidaat, want zij hebben nog geen duidelijke lijsttrekken. Daar verschillende meningen bij de partijen uh, of binnen de partijen over. Dus buiten de inhoudelijke en logistieke voorbereidingen wordt er bij alle partijen ook nadrukkelijk over de poppetjes nagedacht. Nou, ik ben benieuwd. Uh, Marcel Bril vanuit Den Haag, dankjewel. Ook in Den Haag is Mark robin Visser en hij speelt daar een politiek spelletje. Ja, wie is er aan de beurt eigenlijk, uh, jongens? Waar zijn de dobbelstenen? Uh, uh, ik heb de dobbelsten niet gegooid, maar uh, ik wil bij eens beginnen. Wij spelen het spel zeteldans. Het is een soort mens erg hier niet. En ik moet zeggen, het bord ligt nog steeds op tafel. Klopt. En we zijn nog geen steek vooruitgekomen. Dus. We, <laughs> we zijn nog geen steek vooruit. Gekomen. Uh, Dennis Javia van het CDA, hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd? Ja, deels hectisch, deels uh, in uh, enig. Uh, verontwaardiging. Ik had niet verwacht dat um, de onderhandelingen stuk zouden lopen nu. Ik had wel verwacht dat het kabinet ooit wel tot problemen zou kunnen komen, maar niet op zo'n korte termijn. En het is gebeurd. En nu uh, zitten we in een toch wel hectische periode, ook binnen de partij en binnen het CDA. Ja. Hoe gaat dat dan als er zo'n crisis ontstaat bij de CDA-jongeren? Gaan jullie met elkaar allemaal bellen of sms of wat gebeurt er dan? Ja, we hebben verschillende organisatorische lagen. Dus we zijn inderdaad gewoon even bij de bovenste laag begonnen. En we gaan steeds verder naar beneden zakken. Waardoor ook in principe de leden makkelijk kunnen aangeven wat ze vinden. En hebben jullie al een idee wie de kar moet gaan trekken voor het CDA? Een suggestie? Nee, uh, waar we zelf voor staan is dat er zeker een, een lijsttrekkersverkiezing moet komen. En dat er een brede groep aan kandidaten uh, moet gaan komen die niet alleen uit Den Haag komen. Maar ook uit de andere deel van de partij. We hebben 61.000 leden. Er zitten hele goede mensen tussen. En niet alleen de mensen die wij hier in Den Haag hebben rondlopen. Dat klinkt als een vrij lange procedure. Dat klinkt als een zeer lange procedure. Maar, aangezien ik ja, zeker... maar niet halen voor 28 juni. Aangezien ik zeker weet dat de verkiezingen na de vakantie zullen plaatsvinden. Weet ik dat we daar genoeg tijd voor hebben. Aha. Dennis Javia denkt zeker te weten dat de verkiezingen na de zomer gaan plaatsvinden. Rick Jonker van de Jonge Socialisten. Hoe denk jij daarover? Ik denk wel dat het na de zomer gaat plaatsvinden. Maar mij lijkt het heel goed om het, Sorry, om het voor de verkiezingen voor de zomer te doen. Waarom? Waarom? Nou, je ziet nu al dat al die partijen het er niet over eens zijn... hoe die begroting straks vorm moet krijgen. Ze zijn nu al bezig om een soort van verkiezingscampagne te voeren... ook in de Tweede Kamer. Dus ik weet bij god niet hoe ze straks een meerderheid gaan vormen... voor een uh, begroting. Dus mij lijkt het goed om zo snel mogelijk verkiezingen te houden. Ja. Ik loop even naar de, onder, uh, de andere kant van, uh, van de speeltafel... naar Daan Brandenburg van de jonge... ja, van Rood, hè, van de, de jongere club van de SP. Hoe gaat het met jou? Ja, heel goed. Uh, jullie kunnen ook niet wachten op verkiezingen waarschijnlijk? Nee, ik denk dat daar ook behoefte aan is. We moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Kijk, dit kabinet is het niet gelukt... ondanks uh, de, de zware verantwoordelijkheid die ze daar, uh, daar hadden. Uh, dat is enerzijds treurig. Aan de andere kant goed voor het land dat dit er niet door is gekomen. Maar nu moet de kiezer uh, repareren wat, uh, ja. Ja, wat het kabinet niet komt. En jullie dromen stiekem al een beetje van premier Roemer? Ja, natuurlijk. Uh, premier Roemer, dat, uh, dat, dat, dat zou een uitkomst zijn voor, uh, voor Nederland. Ja, is dat zo, ja? Ja, dat denk ik wel. Ik, we, we staan voor de keuze. Hè. Gaan we op zijn Rutte's uh, snoeihard bezuinigen? Of gaan we op zijn Roemers naar een, een menselijk en, en sociaal Nederland? Kijk, dat is alweer een hele mooie quote die, uh, die je daar uitspreekt. Zo gaat het trouwens. Hè? Zo gauw de politiek nieuws is, dan worden ook de jongere afdelingen weer gebeld. Uh, jullie gaan straks ook nog naar BNR, de uh, Business News Radio. Ja, dat klopt helemaal. Als er... Uh, stront aan de knikker is, zeg maar, in Politiek Den Haag... dan worden we altijd gebeld en willen, willen ze altijd weten wat wij ervan vinden. En dat lijkt me ook heel goed dat, we dat, dat ze dat doen. Ja, heel goed. En uh, nou ja, goed, ik vind het wel gezellig... dat jullie eerst eventjes uh, bij mij dat spel uh, zeteldans uh, komen spelen. En dan uh, moeten maar eens even kijken hoe dat verder uh, gaat aflopen. Wie komt daar binnen trouwens? Oh, dat is iemand van, uh, van het Huis van de Democratie... waar wij hier uh, vanochtend zijn. Uh, meneer Veling, ja, dit, zijn dus de, dit is de toekomst hè, die hier aan tafel zit. Ja, we hebben veel contact met die PEO's. Het zijn echt fantastische mensen. Uh, dat zal toch uh, de toekomst uh, wezen. Ja. Wat mij opviel is overigens dat is over, zelfs over zo'n datum. Uh, je, je ontkomt niet aan partijpolitiek en de campagne. Ja. Die is ook hier aan tafel natuurlijk begonnen. Ja, dat ja. is ook niet gek natuurlijk. We nee. blijven nog even zitten hier met het spel Zeteldans. Uh, alles gaat nog volgens de regels? Tot nu toe gaat het helemaal goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wie is er aan de beurt jongens? Volgens mij zijn de Gisteren Democraten aan de beurt daar. Gooi de dobbelstenen. Ja. In Amsterdam-West gaan de kinderen te laat naar bed. En daarom wordt er gepatrouilleerd. Echt waar, hoort u een reportage over. Eerst maar eens horen hoe het is op de weg. Kees Kwaks. 180 kilometer, Lara. Daar is de teller nu op uitgekomen. En wat aanrijdingen het laatste uurtje. Nu op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. Eentje bij Knoop en Diemen. De file begint bij Muiden. En bij Diemen is nu de rechte rijstrook dicht. De nasleep van het ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... is er nog altijd. Zes kilometer tussen Best en bokstel. Die file is 12 kilometer geweest, dus het gaat daar de, de goede kant op. Vanaf Utrecht naar Den Haag, tussen Zoetermeer en Noorddorp, 4 kilometer. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, een ongeluk voor de Van Bringenoordbrug. 5 kilometer file vanaf knooppunt de plein. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Den Bosch beginnen vandaag de verhoren omtrent het Q-Koorts dossier. De nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, wil tijdens die verhoren onderzoeken... hoe patiënten die door de Q-Koorts bacterie ziek zijn geworden... genoegdoening moeten krijgen van de overheid. Verslaggever Mayno Remmers constateert dat veel Q-Koorts patiënten... zich namelijk niet gezien en gehoord voelen door de overheid. Er ligt al een buitengewoon kritisch rapport over de Q-Koorts affaire. De commissie van Dijk kwam eind 2010 met de conclusie dat het belang van de boeren voorging op het belang van de volksgezondheid. Dat de overheid doortastender had kunnen optreden... en de burger beter had kunnen informeren. Ombudsman Brenninkmeijer gaat het werk van die commissie dan ook niet overdoen. Dat onderzoek was al gedegen genoeg, zegt hij. Als ombudsman wil ik specifiek kijken naar de positie van de burger. Dat we zeggen de mensen die te maken hebben gekregen met godische Q-koorts... en wat dat voor hun leven heeft betekend... maar ook wat ze nodig hebben om dit een plaats in hun leven te geven... Het was de patiëntenbelangenclub die de ombudsman op het spoor zette. Want waar de geitenhouders compensatie kregen voor het verlies van de dieren... kregen de patiënten dat tot nu toe nog niet. Toen heb ik concrete gevallen op een rij gezet. Die heb ik voorgelegd aan minister Schippers en de vraag gesteld... er zijn natuurlijk algemene regelingen, maar kijkt u ook wel naar de bijzondere belangen van de mensen om wie het gaat?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 die hen aanvankelijk slecht of niet informeerde over de risico's die er toen waren rondom geitenhouderijen. Ik heb de, de eenzame fietser geïntroduceerd die zijn route bepaald, maar niet wist dat zijn route toevallig langs die besmette bedrijven gingen. Dus die heeft een besmetting opgelopen zonder dat hij dat wist. En het tweede belangrijke vind ik wel... dat, uh, dat de overheid eerder uh, ook maatregelen had kunnen treffen. En in die zin ook... Euh, naar zijn eigen verantwoordelijkheid moet kijken. Het is voor het eerst dat de Nationale Ombudsman voormalige bestuurders, ministers, onder Ede gaat verhoren. Maar dat is nodig, zegt Brenninkmeijer, omdat veel patiënten het vertrouwen hebben verloren in de overheid. En misschien volgt er ook nog wel een excuus van diezelfde overheid. Maar onderzoek wijst ook uit dat een excuus ook een enorme, helende werking kan hebben. En uh, dat betekent dat ik ook niet voorop sta met, uh, met het, uh, het woord er moet schadevergoeding komen. Maar dat ik wel zeg, de overheid moet een oprecht excuus maken. Een excuus maken wat overkomt. Dus Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer. En tijdens de verhoren worden onder meer de toenmalige ministers Klink van Volksgezondheid en Verburg van Landbouw onder Ede gehoord. Dan naar eh, het conflict tussen Soedan en Zuid-Soedan. Dat is nog steeds in volle gang. Twee Soedanese vliegtuigen bombardeerden gisteren een stad vlak over de grens. Daarbij viel tenminste één dode. Sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan, vorig jaar juli, zijn er grote spanningen. En dat gaat over olie. Zuid-Soedan bezette dagenlang een olierijk gebied, maar trok zich zondag terug. We gaan naar Afrika-correspondent Koert Lindijer. Want Koert, was de angel met die terugtrekking niet uit het conflict? Daar leek het op. Hè? En nu ziet het ernaar uit dat de gevechten uh, zich uh, alleen maar zullen uitbreiden en zeker niet snel zullen worden... ...beëindigd. Uh, vandaag praat op het allerhoogste niveau de Afrikaanse Unie en Ades-Aberba... ...over het zich uitbreidende conflict. En ook in New York bij de Veiligheidsraad uh, van de Verenigde Naties... ...staan de Soudans hoog op de agenda. Maar ondanks al die diplomatieke manoeuvres... ...glijden beide landen, zo, zi zo ziet het er nu naar uit, steeds verder af naar een grote oorlog. Gisteren vielen er, zoals je zei, bommen... Open Markt bij Bentiu, dat is een redelijk groot stadje op 80 kilometer van de grens tussen Zuid-Soedan en uh, Soedan. En redelijk ver weg dus van de grens daar waar tot nu toe het zwaartepunt van de gevechten uh, lag. De gevechten breiden zich uit. Zuid-Soedan zei na dat bombardement op uh, Bentiu gisteren dat Soedan Zuid-Soedan de oorlog heeft verklaard. En president Bashir van Noord-Soedan, of wat nu dus Soedan heet, zei dat Zuid-Soedan alleen nog de taal. ...van het geweer verstaart. Kortom, veel oorlogspropaganda en weinig rationele geluiden. Ja. VN-chef Ban Ki-moon roept echt Bashir ook op om het geweld te stoppen. Hij lijkt toch uh, agressor. Heeft hij eigenlijk nog steun in eigen land? Bashir uh, en Soudaan hebben het meest te lijden gehad onder de scheiding van uh, vorig jaar. Uh, Soudan raakte twee derde van zijn olie kwijt. Uh, de economie van Soudan zal dit jaar volgens het IMF, het Internationale Monetaire Fonds, met 7% krimpen. Inflatie dus, hoge voedselprijzen en onrust zijn het gevolg. Betekent dat gevaar voor Beshir zelf? Beshir is al 23 jaar aan de macht en zijn ondergang... Uh, ...is al eerder voorspeld. Zoals je weet is hij aangeklaagd door het Strafhof in Den Haag. En toch zit de man er nog steeds. Maar als het economisch slechter blijft gaan door steeds meer oorlog... Uh, groeit de kans op sociale onrust en wordt de kans groter dat uh, Bashir wordt afgezet. Ook de Amerikaanse president Obama heeft zich uh, inmiddels bemoeid met het conflict. heeft aangegeven dat um, beide landen een keus hebben... dat een conflict, een oorlog alleen maar leidt tot meer lijden. Kunnen de landen zich een oorlog permitteren of blijft het bij oorlogstaal? Wat, wat is jouw inschatting? Nee, ze kunnen zich geen oorlog permitteren, maar ze laten zich toch... Een oorlog inzuigen. Uh, en dat komt vooral door uh, ja, het is de enige taal die beide landen verstaan. Eigenlijk, zo hebben ze problemen opgelost in de afgelopen tientallen jaren in, uh, in, in, in Soudaan. En dat is door middel. ...van vechten. En je ziet nu dat er steeds meer nationalistische taal gebruikt wordt... ...aan beide kanten. Vooral president Bashir van Soudan is daar heel erg goed in... ...zoals bijvoorbeeld gisteren in Heiklief. Dat is dat oliegebied dat vorige week werd bezet door Zuid-Soudan... ...en vervolgens nu weer is ingenomen door Soudan van Bashir. Bashir was daar op bezoek. Je ziet dan, hij danst daar op een openbare bijeenkomst... ...op het podium, zwaait met zijn stokje, eh, met zijn stok... Eh, wiegt met zijn heupen. Hij roept nationalistische leuzen. En dan zegt hij Ali Akbar, Ali Akbar, God is groot. En vervolgens heeft hij de menigte op zijn hand. Die staat te juichen en zegt te willen sterven voor het, uh, voor het, uh, voor het vaderland en, en voor God. Ja, op zo'n moment wordt dus kennelijk het economische leed eventjes vergeten. En gaat de Soedanese soldaat, de vele mensen die nu ge uh, gerecruiteerd worden voor de oorlog. Die soldaat die gaat bijna blindelings de heilige oorlog in. Afrika-correspondent Koert-Lindeijer... over dat conflict tussen Soudaan en Zuid-Soudaan. Meer daarover trouwens op onze website, nos.nl. .no. Vijf en half negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Jonge kinderen moeten op tijd naar bed, vindt het Amsterdamse stadsdeel West. Drie weken lang wordt er daarom op een aantal pleinen gepatrouilleerd... om daarop toe te zien. Verslaggever Ropau ging gisteravond met Martien Kuitenbrouwer... van stadsdeel West en met buurtwerkster Martien van Rijn de straat op. Hoe oud ben jij? 13. 13. En jij zit nog niet groep. 8 hè? Ja. Je krijgt al de kleur van 9 uur naar huis. Nee, toch? Wat voor 10 naar binnen? Kwart voor 10 ga je normaal gesproken naar binnen en naar bed. Nee. Wat ga je dan doen? Douchen. Eten. Kompiteren naar bed. En hoe laat is het dan? Als je uiteindelijk in bed ligt? 12 uur. 12 uur? Je ja. niet de enige kind die dat zegt, hoor. Ik vind het wel een beetje laat hoor, 12 uur in de bed, als je zo jong bent. Dat is heel erg laat. En red je het dan om de volgende ochtend op tijd op school te zijn? Ja. Je komt ja. nooit te laat. Ja, ja tuurlijk. Zijn er zijn ook kinderen zoals jij die misschien een uitzondering zijn, maar voor de meeste kinderen is het heel slecht om zo weinig te slapen. Waarom? Nou, ze groeien niet. Je groeit bijvoorbeeld in slaap en je kan je huiswerk niet meer doen. Nee. De kinderen komen te laat op school, ze eten niet. Omdat ze geen, om... ze nemen geen ontbijt nemen, daar hebben ze geen tijd meer voor. En ze vallen gewoon in slaap in de les. We lopen even naar het Columbusplein. En jij moet wel naar huis. Maar jullie mogen toch niet zomaar kinderen naar huis toesturen? Waarom vind je dat dat niet mag? Uh, omdat hun ouders beslissen hoe lang ze buiten mogen zijn en niet jullie. Wat nee. rusten. Er kan wat overdrijving in zitten elke avond om 12 uur.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 We hebben nu een aantal keer ouders gesproken voor de school en uh, die waren eigenlijk ook wel blij dat ze dat hun kinderen ook eens van iemand anders hoorden dat ze op tijd uh, naar bed moesten. Oh, wat Kijk, gebeurt er nou? Kinderen lopen nu. Zie je de ja, kinderen? Vijf lopen jongetjes? Ja. Ze dus gaan er vandoor. Ik schat dat deze jongens tussen de acht en de tien zijn. Hoe oud ben jij? Dertien, kom snel ja. Iedereen is opeens 13 dertien vandaag. Dertien geworden. Ik gok dat je geen dertien bent. Dat ben ik niet. ieder geval. Dus twaalf en elf ben ik. Oké, okay, goed. Je bent ergens tussen de elf en de twaalf. Maar ik kan. Eigenlijk om negen uur in bed. Alleen een half uurtje ga ik boek lezen. En zo. Nee, ja. Ja. Het project is bijna afgelopen. Dit is de laatste week.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Mooi feest, Paul. Ja, je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè. Plannen genoeg, Stanley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 Het is half negen, goedemorgen, ik ben Dorold Megens. Premier Rutte gaat vanmiddag in debat met de Tweede Kamer over de val van zijn kabinet. Gisteren diende hij zijn ontslag in bij de koningin na de breuk met Wilders. Vanmiddag wordt onder meer gesproken over een verkiezingsdatum. De kiesraad, die het kabinet erover adviseert, vindt juni te vroeg. Nieuwe partijen zouden dan maar weinig tijd hebben om zich voor te bereiden.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 En verder wordt er vanmiddag gedebatteerd over de miljardenbezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Kan een treinongeluk als dat van zaterdag in Amsterdam nogmaals gebeuren? Dat wil minister Schulz van Hagen weten van ProRail. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de sprinter vlak voor de botsing met de Intercity een rood sein heeft gemist. Doordat er een verouderd beveiligingssysteem wordt gebruikt, remde de trein vervolgens niet automatisch. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, vindt dat er snel wat moet gebeuren. Als we zo doorgaan, moeten wij ook niet zitten te gaan zeggen van dit is een vreselijke tragedie. Want dit wist, dit, het wordt een casinospel, het kan goed en het kan slecht gaan. Minister Schultz wil dat wordt uitgezocht of een nieuw systeem versneld moet worden ingevoerd. VN-chef Ban Ki-moon heeft de bombardementen van Sudan op zuid soedan veroordeeld. De afgelopen tijd is het geweld tussen die twee landen verder toegenomen. Ki-moon riep op tot een onmiddellijk einde aan de gewelddadigheden. De leiders moeten de kwestie diplomatiek oplossen, vindt hij. En dat vindt ook president Obama. The presidents of Sudan and South Sudan must have the courage to negotiate Sudan Sudan Obama zei dat beide landen de moed moeten hebben om te onderhandelen over de olieproblemen. KPN gaat de aangekondigde reorganisatie versneld doorvoeren. Eind volgend jaar moeten er vier tot 5000 banen zijn geschrapt van de in totaal 20.000 banen in Nederland. De planning was eerst om de reorganisatie eind 2015 te hebben afgerond. KPN kan nog niet zeggen of dat leidt tot meer gedwongen ontslagen. De winst van het telecombedrijf halveerde dit eerste kwartaal naar 288 miljoen euro. En voor het eerste jaar heeft Dr. Anders P. weer op de bühne gestaan... in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het was gisteravond. Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's... die een overzicht geven van zijn oeuvre. De 92-jarige zanger trad zelf niet op. Hij zat op het podium en genoot van andere artiesten die zijn werk uitvoerden. Van sommige nummers merkte ik dat... of het nu 40, 50, 60 jaar oud was... het had nog altijd... Recht van bestaan. doe het zelf met nauw trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar. Twee halve meter. Ja, een klapschiegaan en abattoir. water. En nu zijn we klaar. Dit was het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en op verschillende plaatsen valt regen of motregen. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond 8 graden. Vanmiddag wordt de neerslag intensiever. Verspreid over het land ontstaan buien en daarbij zo kans op onweer en hagel. Er is al veel bewolking, maar tussen de buien door kan ook even de zon doorbreken. In het oosten stijgt de temperatuur naar 14 graden... en in het westen komen er maximaal rond 11 graden uit. Vanavond blijft het wolkendek gesloten met af en toe wat neerslag. Morgen, woensdag, begint de dag droog met zonnige perioden... maar vanuit het zuidwesten nadert een regengebied. Aan het begin van de middag valt in Zeeland regen... en tegen de avond regent het in een groot deel van het land... Daarbij staat een stevige wind uit het zuiden tot zuidoosten. En het wordt morgen 13 graden in Zeeland tot 16 graden in het oosten. Aan we verkeersinformatie. onlangs Ondanks de regen valt de spits niet echt tegen. 160 kilometer en het lijkt alsof we het hoogtepunt al hebben gehad. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam 7 kilometer. Een ongeluk bij knopen Diemen is de oorzaak. En bij knopen Diemen is de rechterrijstrook dicht. Een auto met pech op de linkerrijstrook van de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij Vught vielen vanaf Knopend Empel, 3 kilometer. En de nasleep van een ongeluk op de A67-turnhout richting Eindhoven... vielen rijden tussen Eersel en Knoop in De Hocht... maar de rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Wil jij nog een kopje koffie? Wat? Wil jij nog koffie? Wat zeg je? Koffie! Maar het raam dicht? Dat is dicht. Investeer nu in een relaxte oude dag...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nou, het is nog onduidelijk wanneer er verkiezingen zijn... en dus zitten we voorlopig met een demissionair kabinet. Maar er staat nog wel steeds die Brusselse deadline. De Europese Commissie wil dat Nederland uiterlijk 30 april... met een bezuinigingsplan komt. En dan ook nog één waarmee het begrotingstekort... volgend jaar al op of onder de 3 procent uitkomt. Daar gaan we over praten met hoogleraar Openbare Financiën... aan de Universiteit van Tilburg, Harry van Bon. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van Bon. welke inspanning moet er geleverd worden om onder die 3% te komen? Nou ja, als je inderdaad onder die 3% wil komen... kun je bijvoorbeeld het kats insturen, inderdaad. Dat is wat minister Jager al heeft voorgesteld. Dat, dat zou je kunnen doen, als je dat wilt. Ik vind het zelf überhaupt helemaal niet nodig om zo'n mm. lijstje in te voeren. Niet nodig? Nee, nee, het is absoluut niet nodig. Nee, er is eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem in Nederland. Want de CPB-doorberekeningen van het Centraal Economisch Plan van dit voorjaar... lieten zien dat het met tekort in Nederland de goede kant op gaat. We hebben een hobbeltje volgend jaar. En dat hobbeltje, dat moet misschien genomen worden... maar dat moet je niet met dol maatregelen gaan doen. Ja. Dat is leuk wat u zegt meneer Verbon, maar dat hobbeltje, dat is een, een hobbel die geaccepteerd zal worden door Brussel. Omdat Nederland altijd heeft gezegd zelf ook, dat dat hobbeltje niet zo groot mag zijn. Nou kijk, ik hoop dat uh, de, de politici in Brussel of de bureaucraten, ik weet niet precies wie daar naar gaan kijken. Dat ze zien dat een incidenteel probleem iets heel anders is dan een structureel probleem. Nederland heeft een incidenteel probleem, en ik zou zeggen het is een probleempje. En dat vert, uh, verdwijnt vanzelf. Kijk, en als je ook kijkt naar het katshuislijstje, dan zie je ook dat er een hele rare manoeuvre wordt genomen. Er wordt eerst de belasting verhoogd volgend jaar. De btw zou verhoogd gaan worden. Dat gaat nu allemaal niet door, maar goed, dat was het plan. Uh -huh. En dan één jaar later zou de inkomstenbelasting verlaagd worden. Nou, dat is voor de economie ontzettend slecht om eerst de belasting te gaan verhogen. En direct daarna het weer te gaan verlagen. Dus. Dat, dat bewijst gewoon dat voor dat ene hobbeltje waar uh, de EU kennelijk zo'n probleem mee heeft, hele slechte maatregelen genomen gaan worden, zouden gaan nemen door, uh, door de coalitiepartners die echt uh, volstrekt uh, niet uh, genomen zouden moeten worden. Maar meneer Verbond, dat hobbeltje uh, van u, uh, dat doet u een beetje als. Dat de... is niet mijn hobbeltje. Uh, maar... Nee, dat vindt u. Nee, maar u, u benoemt het zo. Dan nou reageert u een beetje als de PVV dat dat door Brussel wordt opgelegd. Maar dat is natuurlijk niet zo. De kredietbeoordelaars beginnen ook al aan de deur te rammelen. Internationaal financiële wereld maakt zich daar zorgen over. Je kunt niet zitten en niks doen toch? Nou, kijk, er moet wel iets bezuinigd worden. Maar er hoeft helemaal niet draconisch bezuinigd te worden. Kijk, we moeten onder de 3% uitkomen. Dat is wat Brussel zegt en dat moeten we ook doen. Maar dat hoeven we niet volgend jaar te doen. Dat kan ook in 2015. En daar zitten we al bijna. Dat is eigenlijk het punt. We zitten al bijna in 2015 onder die 3 procent. Als je 3 miljard bezuinigt, zit je daar in 2015 ruim onder. En dat ziet de financiële markt natuurlijk ook. Dat als wij dat doen, dat wij dan op, goede, op de goede weg zijn. Ja precies, want het draait natuurlijk om vertrouwen hè? van kredietbeoordelers van Brussel. Welke bezuinigingsmaatregelen in dat opzicht zouden um, vertrouwen kunnen wekken... en ook snel geld kunnen opleveren en hebben draagvlak in, in de Kamer? Nou ja, kijk, waar we natuurlijk heel gauw aan uh, moeten gaan beginnen... en dat, ik denk dat dat ook zal gaan gebeuren... is natuurlijk uh, de hypotheekrente-aftrek uh, aan de orde te gaan stellen. Dat gaat in niet zo heel veel geld opleveren. Op termijn gaat dat heel veel geld opleveren. En uh, genoeg om dat uh, tekort uh, flink te laten zakken. Uh, de, uh, dus wij moeten gewoon structurele hervormingen... daar heeft iedereen dan ook over. Dat, dat is in dit geval ook zo. En dat wekt ook moet... vertrouwen, denkt u? Ik denk zeker, want uh, dat betekent dat uh, sowieso de woningmarkt uh, beter zal gaan functioneren. En dat betekent ook dat er meer belastinginkomsten komen uh, op termijn. Uh, ja, allebei zaken die we op lange termijn nodig hebben. Ja, maar goed, die grote hervormingen die zullen in komen, inkomen. Want daar worden de partijen uh, het niet over eens voorlopig in de, in de Tweede Kamer. Nou, ik denk dus dat uh, bij die betekenende aftrek daar is een duidelijke meerderheid voor. Omdat ja, nu ook de vvd stag is. Nou, het, in ieder geval het CDA is overstag, de VVD overstag is, is mij nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval het CDA is overstag ja, en de oppositiepartijen die waren er al heel lang voor, dus dat, dat lijkt mij dat dat iets is wat uh, zo snel mogelijk ook moet worden ingevoerd. En zoiets als het um, bevriezen van salarissen, u had het al eventjes over het verhogen van de BTW, dat zou ook snel geld kunnen opleveren, wat zou u daarvan ja, vinden? Nou ja, dat, dat zijn dus slechte maatregelen. Dat zijn typisch incidentele maatregelen... die op dit moment de economie niet, niet zo goed kan verdragen. En kijk, als je ook kijkt naar die doorrekening van het CPB... dan zie je dat de katshuisbezuinigingen, zal ik maar zeggen... die gaan voor het grootste deel weer verloren... doordat er allerlei negatieve economische effecten komen. De bestedingen lopen terug, de belastinginkomsten lopen terug... door dat soort maatregelen. Ja. En dat is dus dat paard achter de wagenspannen. Dus dat moeten we echt niet willen. Um. De zorg in Brussel uh, betreffen ook andere landen. Ze vrezen een negatief effect van de Nederlandse situatie. Vreest u dat ook? Ziet u dat? Nee, dat, is nee, dat vreest Kijk, de Nederlandse situatie is gewoon volstrekt anders dan de situatie in Zuid-Europa. Dus nogmaals, wij hebben een hobbeltje. Dat wil zeggen we hebben een incidenteel probleem. Onze overheidsfinanciën zijn goed, die zijn in orde. Uh, het loopt niet uit de hand. Er is niks uh, met de schuld aan de hand dat het uit de hand loopt. Zoals dat in Griekenland het, of in Portugal het geval. Dat is dus allemaal heel anders dan in Zuid-Europa. Dus uh, ik zou het heel raar vinden als Zuid-Europa zou zeggen... Ja, als Nederland uh, één jaar niet aan het, uh, aan het pact hoeft te voldoen... hoeven wij er ook nooit meer aan te voldoen. Want het is totaal niet aan de orde. Het is een hele andere situatie. Ja, dus de overheidsfinanciën zijn echt uit de hand gelopen in Zuid-Europa en niet in Nederland. We hebben het um, um, gisteren al eventjes met uh, verschillende sprekers over de mogelijke, het mogelijke verlies van de triple-A-status gehad van Nederland. Uh, kredietbeoordelaars hadden het net al over, hebben daarvoor gewaarschuwd. Uh, Moody's waarschuwt daar nu ook weer voor. Uh, kunt u inschatten wat de gevolgen zijn voor onze staatsschuld als dat gebeurt? Uh, ja, als dat gebeurt, ja, kijk, ik, ik geloof überhaupt niet dat dat zal gebeuren. Uh, en ik denk dat, uh, dat sowieso de renteverhoging die dat gevolg van is. Kijk, die rente die stijgt voor Nederland, de rente op de overheidsobligaties, die dus de Nederlandse overheid moet betalen op zijn eigen obligatie die ze uitgeeft, die hmm. is al iets aan het stijgen. Maar dat komt ook omdat in Nederland de begroting wel inderdaad iets slechter is dan Duitsland. Duitsland is natuurlijk toch gewoon steeds zeg maar, het grote voorbeeld dus voor, de, voor dat, de markt. Dus dat het verschil oploopt, is niet zo raar. Nee, dat is helemaal niet zo raar. Want Nederland heeft dus inderdaad nou ja, nogmaals die hobbel. En die, uh, die hobbel zal wel weer verdwijnen. Maar die, maar die hobbel betekent dus dat op dit moment... natuurlijk Duitsland er beter voor staat dan Nederland. En dan zal dus die rente met een paar tienden stijgen. Dat betekent uh, ja, een paar honderd miljoen extra wellicht op de begroting. Dat is natuurlijk vervelend. Uh, maar dat zou sowieso toch gebeuren, naar mijn idee. En dat zal ook waarschijnlijk, uh, mag ik aannemen... Ja, we, ik weet natuurlijk niet wat er nu allemaal gaat gebeuren... Ja. met de overheidsbegroting, maar... Even aannemen dat het dat allemaal weer dezelfde kant op gaat... die we willen, namelijk dat het een dalende tekort is. We zal dat verschil ook wel weer afnemen. Nou, klinkt allemaal heel vertrouwwekkend, meneer Verbond. Dank u wel. Ja, ik ben absoluut niet pessimist. Nee, dat, ik dat, dat klinkt andere... ook helemaal niet door in uw orde. Nee. Dank voor uw analyse, hoogleraar Openbare Financiën... aan de Universiteit van Tilburg, Harry Verbond gaan we naar Mark Robin Visser. zit in het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat. Paul tegenover het binnenhof in Den Haag. En Mark Robin, is daar de begroting ook thema van gesprek? Ja, er wordt hier uh, druk gedebatteerd over uh, hoe dat moet uh, met die begroting. Ik loop eventjes naar Dennis uh, Schavia van de CDJA, de CDA Jongeren. Die, die, die, die 3 procent, is dat bij jullie ook nog onderwerp van gesprek geweest? Zeker, daar hebben we het uh, over gehad. Uh, heel lang eigenlijk. En we zijn er allemaal van overtuigd dat schulden hebben niet goed is en dat die 3%-norm eigenlijk wel aangehouden moet worden. Maar onmiddellijk of kunnen we daar ook nog tot 2015 over doen? In principe moeten we dat zo snel mogelijk doen en het liefst... Uh, voor 2013. Ja. Uh, het CDA staat op dit moment erg laag in de peiling. Hebben jullie een suggestie hoe, de, hoe die partij er snel bovenop geholpen kan worden? Nou, Wat je ziet natuurlijk is dat uh, bij de vorige verkiezingen en tijdens de kabinetsformatie al al zware twee kampen. En ik denk dat met dat strategisch beraad moeten we gewoon een helder verkiezingsprogramma formuleren. Uh, frisse mensen op de lijst en een partijleider kiezen die uh, aan de slag kan met waar wij als partij voor staan. Ja. Uh, ik loop even naar Dra Daan Brandenburg. Uh, we, we fluisterden net al dat hij stiekem droomt van, uh, premier, uh, dat, uh, dat uh, de SP de grootste partij uh, gaat worden. Mm -hmm. ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Is dat ook bij jullie, bij de jongeren, een veestemming? Um, nou, feeststemming niet. Er um, um, uh, moet heel wat gebeuren in ja. het land. En uh, daar is wel iedereen bij ons heel erg bereid om, uh, om keihard voor te gaan werken. Maar je kunt je wel afvragen of het voor jullie niet allemaal een beetje te snel gaat. Of jullie niet te snel groeien. Nou, dat denk ik niet. Ik denk uh, we hebben in 2006 zijn we heel, heel snel gegroeid: 25 zetels. Uh, we hebben toen laten zien dat we dat aankunnen. Uh, onze partij staat als een huis. Ik denk dat wij uh, meer dan ooit klaar zijn voor verkiezingen en regeringsverantwoordelijkheid. Ja, ja. Nou, dan nog maar even naar die andere. Naar de jonge socialisten uh, Rick Jonker. Uh, meneer Samson die zit nog maar net in het zadel. Hè? Is het voor hem ook niet uh, wat aan de vroege kant... om nu al met verkiezingen geconfronteerd te worden? Nou, dat vraag ik me af. Hij heeft net een interne partijverkiezing gewonnen. Dus nu kan hij voor het echt gaan. En hij zit al sinds 2003 in de Kamer. Dus ik denk dat hij heel wel in staat is om uh, de verkiezingen te winnen. Ja. ja. Hoe zie jij de, de toekomst van de PvdA, de komende verkiezingen? Nou, ik hoop dat we de strijd kunnen aangaan met uh, de VVD... en anders moeten we proberen om samen met de SP in een nieuwe regering te komen. Want het lijkt me heel goed om een soort linkse regering te krijgen... na deze rechtse onzin. Nou, dan noem je de VVD. Dat is goed dat je dat even zegt. Want we hadden hier ook Bram Dirks uitgenodigd van de, van de JOVD. Jullie alle wel bekend. Maar uh, helaas, die is niet gekomen. En voor de volledigheid moet ik ook even melden... dat we de PVV-jongeren, uh, voor zover er sprake van is... hebben uitgenodigd om te komen en daar hebben we niks van gehoord. Ja, en dan hebben we nog steeds meneer Veling... de directeur van ProDemos, het Huis van de Democratie en Rechtsstaat. Die gaan namelijk samen. Zeker. Toch? nee, ja, Eén een een kan niet zonder het ander. Zo is dat. Zo is dat. is ja. het hier nou extra druk vanwege de gebeurtenissen op het Binnenhof? Nou, het is natuurlijk uh, dit is altijd druk met al die uh, scholieren. Ja. Maar uh, het, het gesprek gaat natuurlijk voortdurend nu ook over de actualiteit. En, Laat, laat me zeggen, dat is toch de boodschap van ProDemos. Uh, het gaat uh, uh, heftig en de stormen uh, die woeden. Maar onze democratie kan wel een stootje hebben. Ik bedoel, wij hebben toch een, een democratie en een rechtsstaat... die waarachtig ook in deze omstandigheden overeind blijft. En daar mogen we trots op zijn. Groeten vanaf de Hofweg in Den Haag. Er wordt steeds meer breedbandinternet gebruikt op uh, mobieltjes. Providers hebben daar steeds meer last van. KPM bijvoorbeeld zag winst en omzet dalen en gaat nu versneld banen schrappen. Straks meer daarover. Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaks. 170 kilometer is er nog over van deze ochtendspits. De regen kwam gelukkig laat aan het einde van de spits, dus die heeft niet al te veel invloed meer. Maar uh, de A1, amsterdam amersvoort 10 kilometer nog tussen Bussum en Eembrugge. En op de A1 richting Amsterdam na een ongeluk tussen Bussen en Knoop Diemen 11 kilometer. En bij Diemen is nu de rechte rijstrook nog dicht. Op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag ook daar de nodige vertraging vanochtend... tussen Blijswijk en Den Haag Centrum over 11 kilometer. En verder de A28 zolle richting Utrecht. Daar staat voor Leus de Zuid 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bij de Franse presidentsverkiezingen, eerste ronde, afgelopen zondag... stemde bijna één op de vijf Fransen op de extreemrechtse Marine Le Pen... van het Front National. En die partij haalde nog nooit zo'n ho hoge score. Maar die score is nog laag vergeleken bij de uitslag van het dorpje Brachier, waar maar liefst 60 van de kiezers koos voor de partij van Le Pen. Brachier is een heel klein dorp in het oosten van Frankrijk. Er wonen hier nou, ik schat, zo'n 60 inwoners ongeveer... Het is niet groter dan een paar straten, vier of vijf straten. Vooral boerderijen staan hier, want de meeste mensen die hier wonen zijn boeren. Het zijn charmante oude huizen met van die mooie gestapelde stenen. En verder is het hier heel erg stil vooral. Alleen rijdt er soms een tractor door de straten en dat is alles. Nou, schuin tegenover het stadhuis, daar woont Gérard Marchand, de 54-jarige burgemeester van de stad. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Et vous? Uh, uw gemeente is bekend geworden omdat iedereen hier bijna op het Front Nationaal stemde. Hoeveel mensen hebben er nou precies op Marine Le Pen gestemd? 31 personen. 31 mensen ah. hebben op Marine Le Pen gestemd. Op hoeveel kiezers? Uh, 52, 50 Et, 50 uh, ingeschreven kiezers? 2 abstentions. En 2 mensen hebben niet gestemd. Dat is een enorme score. Die zie je nergens anders in Frankrijk. Non, non, non, non, non. Ils ont, Ils ont non. mort. We hebben genoeg van alles wat er in het land gebeurt. L'immigratie, on n'est pas tellement concerné. C'est qu'on est passé à l'euro. Ici, tout le monde en est rassasié de euro. Immigratie, de... immigratie hebben hier niet zoveel mee te maken, maar de euro wel. Want daar heeft iedereen echt zijn buik vol van, van de euro. En l'euro? de euro, de euro, l euro, l euro, personne ne s'est bien mis dans les campagnes à l'euro. Tout le monde a trouvé que la vie avait en Voor iedereen zijn de prijzen gegaan, maar de salarissen zijn niet meegegroeid. Elle, elle campagnes. Elle est passée en campagne. Maar Marine Le Pen houdt zich wel met die mensen bezig die hier op het platteland wonen, waar het een beetje eigenlijk uitgestorven is. Marine Le Pen bekommert zich om die mensen. Je me mets sur le pas de la porte. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Bonne journée. Nou, aan de rand van Braché staat een oud boerenhuis, helemaal goed opgeknapt. En daar rond de 85-jarige naar Raymond Horn. En dan gaan we nu even naar binnen. Bonjour, Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. U heeft gestemd voor Marine Le Pen. Waarom heeft u op haar gestemd? Want ze is dans het village. puis ze is hier langs geweest, een paar maanden geleden, op campagne. Toen hebben we haar gezien, ik zit zelf in de gemeenteraad, dus al daar uitgenodigd. Nou, toen is ze hier op de marktplaats geweest. Het is een goede vrouw, ze deed het heel erg goed hier op het podium. En ik vind dat het iemand is die het verdient om in de regering te zitten. Sarkozy, dat heeft al 50 kilo op pouvoir. We hebben wat hij heeft gedaan, wat hij heeft kunnen doen, Als hij Nicolas Sarkozy vijf jaar aan de macht gezien. Die heeft weinig klaargemaakt, hij heeft veel beloofd, maar weinig gedaan. En François Hollande, ja, misschien verandert er dan wel wat. Misschien wordt het allemaal iets beter, maar die kennen we eigenlijk niet zo heel erg goed. Marine Le Pen, hè? Ja. Nu gaat het natuurlijk om de keuze die u straks gaat maken bij de tweede ronde. U moet kiezen tussen Hollande of Sarkozy. Wie kiest u dan? Sarkozy, je hebt pas plainte de lui, évidemment. Maar. Ja, ik denk dat als je voor verandering stemt, dan stemmen we voilà. nu op Hollande. Want dan neemt links het weer over van rechts en dan verandert er in ieder geval iets. Nou, deze meneer gaat dus voor Hollande stemmen in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Waar de steun van Marine Le Pen naartoe gaat, dat is nog niet bekend. Daarover besluit zij de komende dagen. Zeven minuten voor negen is het. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Steeds meer mensen hebben breedband internet op hun uh, mobiele telefoon... en gebruiken het ook steeds meer. Het datagebruik bij mobiel internet is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van de telecomwaakhond Opta. Intussen worden er ook steeds minder sms'jes verstuurd. Logisch vervolg daarvan. Blijkt uh, ook vanochtend weer uit de kwartaalcijfers van KPN. Het bedrijf leidt onder... Uh, het gebruik van breedband, internet. Zag de winst en omzet dalen? Gaan de financieel redacteur André Meijner Die heeft de cijfers. André, het ja, is natuurlijk niet onverwacht dat uh, de winst en omzet dalen. Het KPM worstelt er al langer mee. Maar hoe erg is het? Nou, het is behoorlijk. In die zin dat men al heel lange tijd daarmee worstelt. Uh, begin vorig jaar, een jaar geleden kondigde toen de nieuwe topman elke Blok aan... van wij ontdekken in onze cijfers dat omzet en winst achteruit hollen... want de klanten zijn anders gaan gedragen. De smartphone is een bedreiging geworden voor een mobiele aanbieder. Ja. En, um, dus er moet van alles gebeuren, werd een reorganisatie aangekondigd... maar je merkt dat, in de, dat, dat is niet zomaar, dat niet zomaar te keren. Dus zelfs in het eerste kwartaal van uh, dit jaar... merken zij een dalende omzet en ook een gehalveerde winst. Dus Een winst die echt uh, gehalveerd is... Ja, er moet van alles gebeuren bij KPN, zeggen ze zelf. Uh, we hebben heel veel last van concurrentie. We hebben heel veel last dus van dat uh, wijzigende gedrag. Um, en we gaan daarom ook flink investeren... Uh, om te hopen dat je markten naar je toe kunt uh, kopen. Um, doordat je diensten aanbiedt die mensen interessant vinden... om, om erop in te steken. We bieden allerlei andere vormen van mobiele uh, abonnementen aan... om te voorkomen dat mensen weglopen bij ons. Natuurlijk heb je altijd die weggelijk nog bij mensen... die thuis uh, een internetverbinding of een telefoonverbinding hebben... die allemaal nog steeds blijven afhaken, dat loopt nog steeds terug. Ze proberen een klein beetje met die alles in één pakketten terug te halen. Ja. Maar het is een enorm gevecht van zo'n bedrijf met, met de markt. Ja, en, en het lukt ze nog niet zo goed om, om andere inkomstenbronnen, wat jij al aangeeft, om, dat, om daar echt geld mee te verdienen. En, en apps daar geld voor te vragen, dat slaat ook allemaal niet aan, nee. natuurlijk. Dus moeten ze het in de eigen kosten zoeken, jij geeft dat al aan. Dat reorganiseren gaan ze dat verstel doen, nog heftiger doen? Ja, ja, dus en investeren en tegelijkertijd meer kosten besparen, snijden in budgetten, maar ook snijden in personeel. Ze hebben dus vorig jaar aangekondigd, we gaan 4,500 mensen. In Nederland voornamelijk eh, eruit werken. Eh, dat betekent dus echt een kwart van het personeel in Nederland eh, dat dat gaat verdwijnen. was gepland tot en met 2015. Dan gaan ze twee jaar naar voren halen. Dat betekent ja. dat eind volgend jaar. Ze zitten er maar 4.000, eh, 5.000 mensen minder bij KPN dan op dit moment het geval is. En dat gaat uiteraard ja, ongetwijfeld niet kunnen zonder gedwongen ontslagen. Wij gaan naar onze internetexpert Roland Stekelenburg. André, dank je wel. Uh, Roland, want we hebben het met jou al wel vaker over bedrijven als KPN gehad. We horen van André, ze gaan flink investeren. Uh, komen met andere mobiele abonnementen. Is dat niet een beetje te laat, misschien? Ja, het is veel te laat. Uh, ik vind het toch altijd verbijsterend hoe elke keer weer blijkt... dat een groot bedrijf zoals KPN uh, gewoon niet de flexibiliteit heeft... en de wendbaarheid om het enorm snel veranderende consumentengedrag uh, te volgen... Uh, en liefst natuurlijk nog op voor te lopen, maar daar hebben we het al niet eens over. Als het, als het al zouden kunnen volgen, dan zou het al heel goed zijn. Uh, we hebben nu echt weer gezien dit kwartaal, en dat blijkt ook uit het rapport van uh, Opta de Telekom wat je aanhaalde, dat het aantal verstuurde sms'jes loopt nu echt uh, drastisch terug. En dat, ja, dat is toch een keskau geweest al die jaren voor KPN. En uh, ze kunnen totaal niet omgaan met dat alle mensen WhatsApp gebruiken of iMessage of ping of wat voor wat je ook doet op je. Uh, telefoon. En ja, ze zoeken het nu maar in marktaandeel en uh, proberen uh, die klanten vast te houden en die data-abonnementen daar op termijn geld uit te gaan halen. Maar ja, je ziet dat de grote bedrijven het echt heel moeilijk hebben in deze tijd om die consument te blijven volgen. Dus KPN is, is niet een uitzondering. Uh, ze doen het niet slechter dan andere grote bedrijven. Uh, nou, je ziet dat, dat er wat jongere uh, telecom aanbieders uh, uh, uh, dat wat beter doen. Zijn flexibeler. Uh, die zijn flexibeler. Die, die komen niet uit dat, dat staatsbedrijf, uh, uh, uit die cultuur. Want dat zie je bij KPN ook nog wel terug. Het is echt een mammoetanker die maar heel moeizaam beweegt. Ja, moet er misschien ook wel, hè? want die zitten ook nog altijd met vaste telefonie... wat ze in stand moeten houden... En... Ja, tuurlijk. En, en, en daar zie je natuurlijk ook dat dat enorm terugloopt. Blijkt ook weer uit dat onderzoek wat, wat uh, gisteren uitkwam. Uh, het aantal belminuten is daar ook weer teruggelopen. De cijfers uh, 5,4 miljard belminuten terug naar 5,1 miljard. Ja, je denkt het valt mee. Uh, maar dat was traditioneel natuurlijk ook een van de dingen waar KPN veel geld mee verdient. Goed. Hartelijk dank Roland Stekelenburg, internetdeskundige en ook André Meijdenmaagend, financieel redacteur. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Risico volle bal, halverwege zijn eigen helft. De halve finale return. Barcelona Chelsea. Mooi doelpunt, doelpunt. De Champions League vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie.